Tien uur, jobboot met het NOS-journaal. President Obama is vastbesloten om de verantwoordelijke voor de gifaanval in Syrië te straffen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gezegd. Voor de Amerikaanse regering is er geen twijfel wie verantwoordelijk is voor de gifaanval, de regering van de Syrische president Assad. Volgens Kerry staat vast dat er in een oostelijke wijk van Damaskus een gifgasaanval is uitgevoerd. Hij zei dat alles daarop wijst. Inwoners van Bokstel willen in Den Haag protesteren tegen de proefboringen naar schaliegas. Dat bleek vanavond tijdens een informatiebijeenkomst. De inwoners vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Tijdens de informatiebijeenkomst vertelde een wethouder van Bokstel wat er vanmiddag in Den Haag met minister Kamp besproken is. Partijen als Milieudefensie legden uit wat de proefboringen voor de omgeving betekenen. Lilian Jansen wordt de eerste vrouw die zich voor de SGP-kandidaat stelt... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. De kiesvereniging in Vlissingen heeft haar kandidatuur aanvaard. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe op politieke functies. Door een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... moest de partij dat standpunt opgeven. De FNV neemt geen genoegen met de mededeling van staatssecretaris Van Rijn... dat er genoeg werk blijft voor de medewerkers van zorgorganisatie Censieren in de Achterhoek. De vakbond blijft daarom ook vannacht actie voeren... bij het Censieren hoofdkantoor in Varsseveld. Stakingen worden door de vakbond niet uitgesloten. Van Rijn had vandaag overleg bij de zorgorganisatie. en zei na afloop dat de meeste medewerkers van Censieren werk houden. Maar de FNV is niet tevreden met die toezegging... en eist harde garanties voor de werkgelegenheid. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. De temperatuur daalt naar 12 graden. Ook morgen zonnig en droog. Alleen in het Noordoosten enkele wolkenvelden. Temperatuur morgen tussen 22 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen.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 Bijzonder, goedenavond. Er wordt getennist op de US Open. Rafael Nadal en Kiki Bertens staan op de baan. Marcelo Mesker, hoe doen ze het? Ja, Nadal, een van de grote favorieten, heeft zojuist de eerste set gewonnen... met 6-4 van de Amerikaanse wildcard Ryan Harrison. Kiki Bertens, net geopend tegen de Chinese Yi Zheng staat 1-1 in de eerste set. Tot straks, zou ik zeggen. Ook het wereldkampioenschap judo in Rio de Janeiro is begonnen. Voor de Nederlandse lichtgewichten was het ook weer snel afgelopen. Mikos Salmine was teleurgesteld. Want eigenlijk is dit toernooi nog groter dan de Olympische Spelen. Als je hier... Kampioen wordt, dan ben je echt wereldkampioen. Op de Spelen ben je, ja, uh, Olympisch kampioen. Maar het veld is daar toch kleiner dan uh, op zo'n WK. Later een reportage vanuit Rio. De rust leek even terug, uh, teruggekeerd rond aanvaller Alfred finn -Bokasson. Hij zou niet vertrekken bij Heerenveen, zo vertelde Marco van Basten. Hij blijft. Dat is de afspraak, ja. Ook als er nog een absurd bedrag als maar ja, of 10 miljoen of meer geboden wordt. Dat is wel wat we afgesproken hebben. Maar inmiddels is het spel toch weer op de wagen bij Heerenveen. Verder het bijzondere verhaal van Ismo Fortersman, Fortersmans. Die debuteerde bij Dordrecht, scoorde en daarna zijn loopbaan beëindigde. Allemaal tot 11 uur in Langste Lijn. Maar we beginnen met Heerenveen. Er heeft zich dus een nieuwe club gemeld voor Alfred Vin Bogerson. Interim-directeur Gaston Sporen, goedenavond. Goedenavond. Gastel, om welke club gaat het? Cardiff. En wat moeten we daarvan denken? Want uh, ze hebben zich gemeld en uh, hij mag met de club praten. Kortom? Nou ja, goed. Uh, er is een uh, uh, signaal gegeven vanuit Cardiff... dat ze geïnteresseerd zijn in, uh, in Fim -Bokerson. en uh, Men heeft er ook uh, een bedrag uh, bij aangegeven... waar zij ongeveer aan denken. Daarvan hebben wij gezegd van nou, dat is een bedrag wat niet onmiddellijk geaccepteerd wordt, maar waarop zijn minst het begin van het gesprek over kan plaatsvinden. En dan hangt het van Alfred af of hij uh, Zuid-West-Engeland uh, op zijn voorkeurslijst heeft staan. Ja, er werd in eerste instantie gezegd uh, een bedrag van ongeveer 10 miljoen zou hij moeten opbrengen. Is er inderdaad een bod gekomen van ongeveer die grote? Nee, dat zit eronder. We hebben uh, de afgelopen tijd uh, redelijk stellig iedere keer verkondigd, uh, ondanks allerlei andere lagere aanbiedingen... Dat we toch denken in een, uh, een bedrag met een 7-0 scenario en uh, nou dat moet toch datgene zijn wat, uh, wat op de bankrekening van Herenveen uh, moet worden bijgeschreven. Maar ik begrijp, hij mag praten, er is dus een bod waarvan jullie denken, nou dat is een eerste bod, we kunnen wellicht op die 7-0 uit gaan komen. Nou, kijk, het is de voetballerij. En er kunnen ook af en toe van die, van die kleine plaatstootjes zijn. Van, laten we eens even kijken wat, wat men in Nederland kan halen. En als het niet lukt, dan gaan ze ergens anders naartoe. Dus het is ook een beetje een onrust die wordt gecreëerd waar we niet echt op zitten te wachten. Maar het is in ieder geval meer dan datgene wat we vanuit Duitsland en vanuit Schotland hebben gehoord. Dat waren voorstellen waar ik een vliegtuigje van gevouwen heb. Uh, maar dit is iets waarvan ik zeg van, nou ja, goed, uh, ook, ook terwille van, van de goede verstandhouding met, met de speler... Uh, moet je gewoon toch eerlijk zijn en zeggen, nou, als je dit iets lijkt zo'n gaat praten, alleen, we hebben hem duidelijk aangegeven, Riemen van en vanochtend, vanochtend... datgene wat men als initieel bot heeft uh, geboden dat het uh, absoluut ontoereikend is om tot een finale afwikkeling te komen. Uh, klopt het bericht dat hij vandaag niet getraind heeft? Ja, dat klopt. Maar dat had uh, zijn oorzaak in het feit dat hij uh, een lichte kwetsuur had aan zijn voet... en dan is het heel verstandig dat Marco zegt van eventjes pas op de plaats. Dus het is niet zo dat hij uh, al onmiddellijk richting Cardiff was om daar te kijken of hij eruit kon komen? Nadrukken dat, dat ik heb nu een aantal keer met Alfred gesproken. Ik moet zeggen, als je echt uh, een aantal profs op een rij zet wat betreft uh, fatsoen en, en, en, en uh, optreden, dan uh, zit hij echt in de absolute top. Het is een ordentelijke uh, jongen, uh, goed bij de les, uh, geen opgewonden teksten. Het is een gesprek geweest wat we met hem hadden. Waarbij de ramen niet beslagen waren en uh, we hebben elkaar een schouderklop gegeven op het eind van, uh, van het gesprek. En ook gezegd, uh, Alfred, we zijn vanuit de Heerenveen echt uh, bereid om jou toch hier te houden en daartoe nog een keer uh, goed eens dus een keer de dingen te bekijken. Maar we moeten het ver spelen. Als er een, een club is die uh, iets, iets biedt wat, wat een klein beetje in de richting komt van datgene wat de RVN Westelijk acht, dan spelen we het spel uh, ver en, en open. En denk daar maar over na. Ja, voor alle duidelijkheid. Cardiff City promovendus, uh, won gisteren van Manchester City. Heeft ja. dus veel geld in kas. al is het alleen maar vanwege de televisiegelden. Als ze echt willen, dan uh, speelt die weekend niet meer mee, denk ik, bij de Veen. Ja, maar ik, uh, nou, je loopt ook lang in de voetballerij mee dat... Uh... Het zijn van die dagkoersen die je hebt, uh, ze, het is, het is, uh, de club heeft die geld in kast, het is een hele rijke meneer uit Maleisië op de achtergrond ja. die veel geld heeft. En uh, ja, dan gaan er grilligheden ontstaan die niet uh, in de hand houden zijn, maar het betekent niet dat wij ons dan uh, aan dat soort grillen moeten gaan overgeven met lagere biedingen. Nee. Stel dat, uh, er wordt heel veel in de voetballerij gesproken over plan B, dan hebben we het over tactiek, nu over inkooptactiek. Ja. Stel dat die weggaat, hebben jullie iedereen klaarstaan? Nou, daar wordt natuurlijk wel eventjes in alle beslotenheid over nagedacht. En dan moet je ook altijd een beetje een beetje voorzichtig zijn, want die wil altijd gaan zeggen van dat het in spelen X of Y geïnteresseerd nee, zijn. Om, dan Gaat de prijs gaat, omhoog. Dan gaat de prijs omhoog. Dus dat wil ik een beetje op een, beetje een normale, normale manier doen. Maar jullie hebben wel iets uh, op de achterhand, eventueel. Ja, maar er zit bij Heeren zit uh, toch de nodige voetbalkennis en de nodige contacten. Er zit wel aan bepaalde dingen te denken. Uh, en daar gaan we ook Marco over raadplegen. wat hij ervan vindt. Maar er uh, komt ook bij. en dat is een punt. wat we ook aan, aan uh, Alfred vanochtend hebben kenbaar gemaakt. En ik heb het vanavond al een keer tegen zijn manager gezegd. naarmate uh, het loket. Uh, de datum van dat het dichtgaan het loket nadert. zal de prijs niet lager worden. Jij zit ook al lang in de voetballerij. dat hoorde Kasten. <laughs> Dankjewel. Veel sterkte succes. Okay. Dag. Yo, dag. Vandaag is het laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Dan heb ik het uiteraard over tennis. De US Open in New York. Op de eerste dag zullen twee Nederlanders in actie komen. En een groot aantal favorieten. We praten erover. U hoorde al even met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Uh, eventjes nog de stand van zaken op dit moment bij Nadal. Uh, het staat uh, 6421 voor Nadal. Uh, is wat oponthoud, want er uh, ja, vallen wat druppels. Het regent niet echt, maar ja, dat is vervelend. En dan is er oponthoud. Dus het wordt tijd dat het dak komt. Nou, uh, dat gaat gebeuren. Dat hebben ze vorige week beslist. 2017 is er een dak. Dat is nu nog uh, een oh. beetje uh, te vroeg. Maar um, ja, uh, we gaan uh, afwachten. Ze gaan zo verder, denk ik. 6421 dus voor Nadal tegen Ryan Harrison, Amerikaan. Ja, eh, Nadal behoort uiteraard tot de grote favorieten. Eh, hoort verder er nou eigenlijk nog bij? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Er wordt heel veel over gespeculeerd momenteel. Eh, veel over gepraat, ook in zijn eigen persconferenties. En dan eh, reageert hij soms een beetje kribbig. Eh, terecht ook, want ja, wat moet hij daarop zeggen? Eh, hij heeft veel verloren dit jaar. Dramatisch seizoen. Nog geen toernooi gewonnen. En dat vindt hij niet leuk. Want ja, verliezen, dat doet een topsporter pijn. Maar ja, hij staat 7 in de wereld nu. Dus het, het, het, het glijdt nu wel echt af. En dat betekent ook dat je bij Grand Slam-toernooien. Ja, niet eh, bij die top 4 geplaatst bent. en dus al in de kwartfinale een topper kan krijgen. Nou, dat kan hier in New York gebeuren. Want het zou een mogelijk treffen met Nadal kunnen zijn. in de kwartfinale. En ja, dan weet je dat Nadal daar altijd weer die positieve balans heeft. Dus kortom, het wordt er niet makkelijker om. Voor Roger Federer met zijn 32 jaar. En uh, ik verwacht dat hij gewoon door gaat spelen. En nog zo uh, af en toe zijn pieken zal hebben. Maar ja, dat toch de neergang voorzichtig heeft ingezet. Dat, dat, ja, dat weten we allemaal. Ja, dus de logica van de leeftijd en de er... carrière. Uh, dan de Nederlanders. Kiki Bertens staat al te spelen. Je zei, ze is net begonnen. Uh, hoe gaat het met me? hem? 2-8, eerste set. Ze veert nu 30-0. Um, dus uh, de wedstrijden gaan weer verder. Een paar uh, spatjes. Ja, dat doen de spelers dus uh, kennelijk uh, geen kwaad. Ze gaan gewoon door. Um, dus ja, uh, tegen die Chinese Yi Zeng uh, Chinezen zijn altijd goed, uh, lastig te bespelen. Spelen vaak alles of niets. Zijn fysiek uh, goede lopers. Weet je, niet zo heel groot, kort, maar zitten laag bij de grond. en ja, Je weet het niet van deze wedstrijd. Ze staan ongeveer gelijk uh, in de wereld. Eind 50, de Chinezen, Bertens eind 60... Um, maar Bertens heeft niet goed gespeeld en de Chinezen ook niet. Dus ja, zal de vorm van de dag het wel uh, bepalen? Ik ben benieuwd. Het is in ieder geval wel de allerlaatste wedstrijd van Kiki Bertens dit seizoen. Want direct na deze US Open laat ze zich opereren aan haar enkel. Hij heeft ze al uh, jaren last van en daar laat ze nu toch uh, definitief wat uh, aan doen... om in ieder geval haar carrière voor de komende ja, acht, negen, tien jaar... Uh, in ieder geval een goed vervolg te kunnen geven. Later komt ook nog Robin Haas op de baan. Hoe schat je zijn kans in? Ja, goed. Um, hij staat ook op het punt van beginnen. De wedstrijd daarvoor is net klaar. het dus gaat allemaal lekker snel op die baan 10. Hij speelt tegen Frank Densewits, een Canadees. Ervaren jongen, 28 jaar. Staat niet zo hoog op de ranglijst, 152. Hij heeft zich wel gekwalificeerd. Drie wedstrijden gewonnen, dus dan zit je lekker in je vel. En hij komt uit Canada. Ik zeg het nog maar. eens, Canadese tennis zit in de lift. Zit er voor het eerst ook in de halve finale van de Davis Cup... met Milos Raonic, hun kopman. En dan heb je nog een jonge jonge, post Nou, Niet zo bekend, maar die Frank Frank die gaat in die slipstream van het Canadese tennis toch mee. Goeie jongen op dit soort banen, Harde service. Dus die kan het hazen best lastig maken. Hazen twee keer gespeeld, twee keer gewonnen. Dus is favoriet, maar moet wel goed spelen. Wanneer spelen de andere Nederlanders? Nou, de Bakker hebben we natuurlijk nog en uh, Zeisling. Die komen morgen in actie. Schema is nog niet bekend, dus uh, het zal denk ik wel op een buitenbaan zijn. Want ze spelen niet tegen grote namen. Zeisling tegen een uh, qualifier, een, een Duitser Peter Goyevchik. Klinkt niet echt Duits, maar is die wel. Um, en de Bakker speelt tegen een wat betere tennisser, Pablo Andujar, Een gerenommeerde Spanjaard, maar vooral op gravel. Dus kortom, de Nederlanders hebben nog niet zo slecht geloot in New York. Dan even naar de dag van vandaag verder. Hebben we al verrassingen gezien? Ja, we hebben de Japanner uh, Nishikori, 11e geplaatst. Die heeft een goed seizoen gehad. Zit tegen die top 10 aantekenen. Ja, die verliest dan kansloos, 6-4, 6-4, 6-2... van een Britse qualifier, Daniel Evans. Dan Evans, altijd al een talent geweest. Maar ja, in Engeland hebben ze maar één speler, Andy Murray... en de rest ja Die bungelt ergens uh, onderaan rond de 200. Maar deze jongen heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. 23 jaar, 179 opdrenging. En slaat uh, de nummer 11 uh, uh, ja, op de eerste dag van de US Open. Op de allereerste dag eruit. Dus een grote verrassing toch wel. En uh, William, Williams is op de baan geweest, Vinus. Ja, Venus Williams tegen de Belgische Kirsten Flipkens. Flipkens uh, al uh, ja, anderhalf jaar heel erg goed bezig. Is nummer 12 geplaatst in New York, is nummer 14 van de wereld. En ja, af en toe vraag je je af, is dat niet een beetje hoog voor die Belgische? Maar ja, ze maakt het toch wel waar. Halve finale Wimbledon, grote sensatie. Maar ja, vandaag verliest ze van die uh, Venus Williams. Zit 20 centimeter tussen, 1,85 de Amerikaanse, 1,65... Kirsten Flipkens veel wind vandaag uh, in uh, New York. Dus ja, die hardhitter Venus Williams had daar uh, misschien toch net wat meer voordeel van. En uh, ja, die sloeg Kirsten Flipkens daar heel makkelijk in twee sets vanaf. Dus Flipkens eruit, geplaatste speelster. Venus Williams natuurlijk tweevoudig kampioenen daar. Zevenvoudig kwent. Dus Zo verrassend is het niet. Maar Venus Williams wint zoveel de laatste tijd niet. Dus aan de andere kant is het dan toch wel weer een verrassing. En dan het afscheid van James Blake hè, na dit toernooi. Ja, James Blake in New York waanzinnig populair. Hij woont ook praktisch om de hoek in Jonkers. Um, ja, hij heeft vandaag een persconferentie gegeven. Gaat in New York zijn allerlaatste wedstrijd in zijn carrière spelen. Is ook wel goed hoor. Hij is 33 jaar. Staat nu 100 op de wereldranglijst. Heeft vier gestaan. Altijd een hele trouwe deelnemer in de top 10 geweest. Uh, spectaculaire tennis om naar te kijken. Geweldig snel. Uh, zo snel dat hij bijna altijd alles met die voorhand speelde. Uh, heel aanvallend. Leuk om naar te kijken. Uh, man die ook 10 titels won. Uh, de Davis Cup heeft gewonnen. Samen met Andy Roddick. Uh, dat uh, ziet hij als hoogtepunt. Uh, maar vooral een gentleman op de baan. Echt een hele sportieve vent. In zijn jonge jaren, een enthousiaste speler, bekend om zijn raste haar, later om zijn kale kop. Maar een man die met veel tegenslag, veel blessures. Hij brak een keer zijn nekwervel toen hij met zijn hoofd tegen de netpaal in een trainingssessie aanvloog. Hij kreeg een keer een virus, waardoor hij bijna blind werd. Heeft in zijn jeugd een rugbrees gehad. Nou, kortom, veel tegenslagen gehad. Allemaal overwonnen. Top 10 speler. Dus we nemen afscheid vandaag van... Nou, niet vandaag. Als die uit dit toernooi ligt dan tenminste. Uh, als die uh, ja, hier klaar is. Maar van een groot speler gaan we dan uh, afscheid nemen. Ja, en het bleek letterlijk. Een jongen die tegen tegenslagen kon. We, komen, we gaan ja. je straks nog horen. Dank je. Van dat was het nummer wat jullie zojuist hoorden. FC Twente presenteerde vanavond in de Golsvesten zijn grote zomeraankoop, geefhoes corona. De Mexicaanse aanvaller is 20 jaar... en tekende in Enschede een contract voor 4 jaar. En met de transfer is tussen de 3 en 4 miljoen euro gemoeid. We hadden tegen verslaggever Ragnar Niemeyer nog zo, gezag, zo gezegd... dat hij het niet zou hebben over de opvallende naam van de nieuweling... Ja, dat bleek onmogelijk. Het heeft niet eens te maken met de naam van het stadion... maar het is voor Jezus Corona niet de ideale avond... om zich te presenteren op het hoofdveld van de Gulsvesten. Met zijn handen in de lucht klapt hij richting de misschien 300 toeschouwers... die aanwezig zijn bij de wedstrijd FC Twente 2 Den Bosch. En we hadden ons nog zo voorgenomen om over die naam... ja, corona inderdaad, geen woorden vuil te maken... Maar we moeten wel, zo blijkt. Dat heeft te maken met zijn bijnaam die hij kreeg in Mexico. Eh, Tecatito Tecate is een markt van. De, de cerveza. Die bijnaam luidt El Tecatito. Hij kwam van de ploeg Monterrey en die werd gesponsord door inderdaad ook al een bierfabrikant. En die vond het niet zo leuk dat steeds het woord corona viel. Wat dat betreft is het alsof de duivel ermee speelt, want in de grotsveste zal ook dit een klein item zijn. De cerveza in Mexico, era patrocinado por mi equipo anterior. De Mexicaan zelf legt uit: Pedro Salazar in dienst bij Twente. Als mannetje van alles als het gaat om Zuid-Amerikaanse spelers vertaald. I como mijn pidió is Corona, pues ahora por eso me lo pusieron así, como Nou, Tecate is een uh, biermerk in uh, Mexico en het is een uh, groot concurrent van Corona bier. Dus uh, toen hij bij Monterrey kwam voetballen, toen dachten ze: nou, blijf je het leuker als jij uh, zeg maar Tecatito genoemd wordt en op je shirt dan, uh, dan Corona. Onze grote concurrent. 20 jaar is hij, Jesus Manuel Corona. En hij geldt als een supertalent. is aanvoerder van Jong Mexico. En werd begeerd door Dortmund en Porto. Dat blijkt uit de woorden van Joop Munsterman, die apen trots is dat hij zijn speler binnen heeft. Aan de andere kant, makkelijk was het niet, want Zuid-Amerikanen en onderhandelen, dat vergt nogal wat geduld. Nou ja, Zuid-Amerika is altijd gecompliceerd, dat hadden we met Coutierres ook al. Je moet vooral geduld hebben, want eh, alles sleept door. Dus je, je geeft eigenlijk, heb je het gevoel, nou ja, het, is, het gaat eigenlijk niet door, het houdt het houd, het houd, het houd op. En dan eh, start je, of je denkt dat, dat je de zaak hebt afgerond, en dan begint het hele Proces weer opnieuw. Is het dan zo dat meteen heel veel mensen eraan willen verdienen? Dat er opeens types opduiken die allemaal een graantje willen meepikken? Is dat wat het moeilijk maakt? Nou, dat is in het algemeen wel vaak zo. Maar ik moet zeggen, dat was in dit geval niet zo. Het was gewoon... Gewoon een langdurig proces, lange onderhandelingen met de club, met de speler. Met, nou ja, en, en dat is ook wel begrijpelijk, omdat hij natuurlijk wel de keuze uit veel clubs. Corona is inmiddels bezig aan een handtekeningensessie in de fanshop van FC Twente. En daar lopen we Pedro Salazar weer tegen het lijf. Die vertelt dat het uitzonderlijk is dat Mexicaanse spelers de grens overgaan. Dat zou je wel zeggen, na de, de, de, de, de, de, de, de, de mooie tijden van Hugo Sanchez bij, bij Real Madrid... Dan verwacht je, nou, dan komt een hele laat in Mexicaan in Europa, maar dat is, dat is altijd weggebleven. En dan denk ik dat dit toch wel een, een, een, een te maken heeft met, uh, met het feit dat in Mexico het is een hele grote competitie, een goede competitie, heel competitief maar zeker een grote stadions vol met mensen, maar de salarissen, de clubs die zijn, die zijn eigendom van grote nationale en multinationale nationale bedrijven, Diafabrikanten of, of de uh, grote zeg maar de endemol van van de, de, de zeg maar, televisiemagnaten, die hebben ook uh, clubs in hun bezit. Dus de salarissen in Mexico, die zijn die zijn net zo hoog als in Europa. Uh, ik heb het ook meegemaakt met Salcido, Massa, Rodriguez bij PSV. Die jongens die zeiden ook van ja. Uh, voor het geld hoef ik niet te komen. Alleen uh, voor mij persoonlijk, met mijn gezin, Europa. Het uh, is een fantastische uitdaging, sportieve uitdaging en niet mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat was Pedro Salazar. Van hoofdtrainer Michel Jansen willen we wel eens weten wat voor speler die nou eigenlijk heeft binnengehaald. Een aanvaller, een middenvelder of iets ertussenin. Hij legt uit. Het is een voetballer die uh, ja, multifunctioneel aanvallend of die op 10 speelt, op 7 of op 11, zelfs op 9. Ja, daarin uh, gaan we druk met hem aan het werk. Ja, is het dan de opvolger wat je hoort van, uh, van uh, Chadli? Ja, ik vind, altijd, vind het altijd slecht om, uh, om spelers met elkaar te gaan vergelijken. Ik ken dan, uh, Nasser is hier binnengekomen en heeft zich fantastisch ontwikkeld. Uiteindelijk van daaruit een stap gemaakt. En je hoopt uiteindelijk dat dat uh, ook met Jesus Corona gaat gebeuren. Maar om spelers met elkaar te vergelijken vind ik, uh, vind ik zelf persoonlijk altijd een slechte zaak. Jesus Corona is Jesus Corona en geen Chadli. Hoe heet die man? Ja, ik zeg het toch maar even, corona hè? in jullie grolsvesten. Wat, wat moet je daar nou mee? Goede zaak voor corona, denk ik. <laughs> We duidelijkheid, FC Twente heeft voorlopig geen plannen om de naam van corona op zijn shirt te veranderen. Het doet mij denken ooit aan de basketbalwereld waar Parker Leiden speelde. En een heleboel kranten en media noemden Parker, wilden ze niet noemen. Het werd de club Leiden. En ze trokken toen Tony Parker aan als speler. Het werd een hele aardige speler en zijn zoon schopte het nog tot uh, grote prestaties in, uh, in de NBA. We gaan verder met uh, het uh, voetbal in Nederland. Uh, want uh, PSV speelde zaterdagavond bij Heracles Almelo voor het eerst in 32 jaar met 11 Nederlanders in de basis. Het past in een trend. In de Eredivisie staan er steeds meer Nederlanders in de basis. Blijkt het onderzoek dat Infostrada voor ons deed. Dit seizoen uh, gaat het uh, tot nu toe om 66 procent. Zeg maar twee derde van alle basisploegen in de Eredivisie. Drie seizoenen geleden werd 54 procent van alle basisplaatsen ingevuld door Nederlanders. Een stijging van 12 procent dus in een paar jaar. Voorzitter van de Spelersvakbond uh, VVCS, Danny Hesp. Goedenavond. Goedenavond. Danny, dat is een cijfer waar je blij mee moet zijn. Dat zijn inderdaad mooie getallen. Daar zijn wij als, als spelersvakbond natuurlijk heel tevreden over. En dat is toch wel een beetje uit nood geboren? Of zie jij gewoon dat inmiddels men erachter is dat wat men van ver haalt niet altijd geweldig hoeft te zijn? Nou, ik denk dat, dat je dat inderdaad van twee kanten kan zien. Aan de ene kant uh, zijn de financiële middelen bij de clubs wat minder geworden, waardoor men minder snel spelers naar het buitenland gaat halen. En uh, ja goed, men is toch een beetje overstag gegaan om, uh, om eigen jeugd uh, de kans te geven. En ook wat langer de kans te geven waardoor ze kunnen doorgroeien. En dat, uh, dat zie je heel duidelijk. Blijf even hangen, want we hebben op dit moment nog iemand aan de lijn. Want bij twee clubs heeft er dit seizoen nog geen buitenlandse speler in de basis gestaan. Bij Oude Den Haag en bij Ahead Eagles. Op dit moment ook aan de lijn uh, trainer van GoHead, uh, Fouke Boy. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Je, Fouke, je hebt alleen maar Nederlandse spelers in de selectie. Uh, omdat je geen uh, buitenlandse talen spreekt, hè, denk ik. Nee, nee, ik spreek uh, niet zoveel over de grens. <laughs> <laughs> Jij ja, kent mij goed. Ja, en ja, een bewuste keus, Voeken? Ja, wel een bewuste keus. Uh, enerzijds natuurlijk uh, zie je dat de go-ahead niet, uh, niet veel financiële middelen zijn... om, om uh, meerwaarde uit het buitenland binnen te halen. En dat is natuurlijk zo. Aan de andere kant uh, is, heeft het ook te maken met opleiden. En uh, ja, dan... Uh, ja, dan moet je gewoon eerst intern kijken en uh, dan loopt er dus voldoende talent in Nederland om daarmee aan de slag te gaan. Ja, um, Danny, je ziet dat de geprobeerde ploegen het vooral met Nederlanders doen. Uh, zie je dus ook dat er een verstandiger beleid wordt gevoerd, zoals Voeker op dit moment onderschrijft? Ja, en de clubs de laatste jaren wel geleerd hebben dat inderdaad. Uh... Uh, zomaar uh, paniek aankopen doen uh, op het laatste moment of, of, of ver over de grens gaan kijken waarbij ze misschien ook een non-EU-salaris moeten gaan uh, ophoesten, dat dat niet altijd uh, het meeste resultaat geeft en dat er uh, enorm veel talent in Nederland loopt en ja, een goed, uh, goed voorbeeld vind ik ook uh, Marsman uh, keeper van Twente, die eigenlijk uh, nog weg moest bij Twente uh, voor, uh, voor de zomerstop en, en nu gewoon uh, vaste basisspeler is met heel veel potentie en ja, dat geeft maar aan dat er gewoon uh, veel talent in Nederland rondloopt... Uh, die je eigenlijk alleen nog uh, de kans moet geven om te gaan groeien. En dat is bij een aantal clubs nu gelukkig uh, goed te zien. Ja, Fouke, je, uh, je loopt natuurlijk al heel lang mee. Je ziet dat op een gegeven moment veel buitenlanders kwamen... die geen meerwaarde betekenen. Uh, de ogen zijn open gegaan. Uh, de gekheid is, uh, is voorbij, denk je? Ja, de gekheid is voorbij. Ik, bedoel, ik vind nog steeds dat je open moet staan... voor, uh, voor buitenlandse spelers met een meerwaarde. Want... Uh, ja, er gaan ook Nederlandse spelers naar het buitenland. Dan moet het eigenlijk uh, omgekeerd, geld hetzelfde. Maar uh, wij stoppen toch, uh, denk ik, in Nederland heel veel geld, ook in opleiding. Ja, dan vind ik ook, dat je daar uh, met een duidelijke visie rendement uit moet gaan halen. En dat kan echt wel met goede opleiding en goede visie en goede trainers uh, daarop die, die spelers uh, helpen ontwikkelen. Ja, dan, dan, is het, dan is het ook gewoon mogelijk. Ik bedoel... Utrecht heb ik zelf ook meegemaakt uh, en dan had ik ook wel een buitenlandse speler en dat blijkt uiteindelijk toch niet een meerwaarde te zijn achteraf. Ja, dat is dan wrang, maar aan de andere kant uh, stroomt er dan toch weer uh, groot talent door die ineens opstaan. Ja, En, en daar moeten we denk ik uh, wat meer geduld in hebben uh, uh, voor die talenten. En, en wat minder kijken naar alleen maar presteren... en uh, van week tot week en uh, ja, drie weken een keer uh, geen punten gehaald... en alles staat in moord en brand. Laten we rustig blijven en, uh, en doen waar we in Nederland gewoon goed in zijn. En dat is opleiden. Ja, Danny, verwacht je dat meer clubs dezelfde lijn gaan volgen? Dus uh, zeg maar eens om zich heen kijken... om de velden die, uh, die aan, de, aan de rand van gemeentes liggen... en niet alleen maar in Scandinavië, in Afrika of in Zuid-Amerika? Ja, ja daar ben ik, ik denk het, helemaal het helemaal mee eens. Oh, ik ben ja, nee, vraag. Nou, niet helemaal... Jullie allebei. Ga ah, ja. lekker door elkaar heen, maar maakt niks uit. Doen we oh, bij studievoetbal okay, doen nou. we niet anders. Nee, ja, ik... ik ben het gewoon mee eens. Want die piramide, die is natuurlijk veel groter dan alleen de, de BVO's. Zeg maar. We hebben het amateurvoetbal, waar ook gewoon uh, bij heel veel amateurclubs gewoon goed beleid gevoerd wordt en, opge en opgeleid wordt. Ja, daar, dat, is de, dat is de kweekvijver waar het uiteindelijk vandaan moet komen. En als die samenwerking uh, be nog beter is en optimaal is. Ja, dan gaat het naar boven toe. En dat is onze identiteit. Nederland staat niet voor niks als klein landje in de wereld toch bekend. Juist om die feit. Ja. Danny, vul eens aan. Nou goed, er wordt af en toe ook wel eens gedaan over of gepraat over de Jupiler League. Alleen, ja, als je kijkt naar inderdaad clubs als Kambuur, als Coward Eagles, als Zwolle... Dan zie je toch dat, dat uh, in de Jupiler League gewoon heel veel talent rondloopt. En als het talent ook in de Eredivisie de kans krijgt. Ja goed, uh, Zwolle is koploper. Uh, hè, en, en Cohet en, uh, en Kambuur doen het gewoon. Ja goed, het is op de begin van de competitie. Maar doen het toch leuk. En komen ja. voetballend gewoon goed mee. Dan is het gat wat men altijd zegt. Dat er is tussen de Eredivisie en de Jupiler League. Is misschien toch wel kleiner dan we allemaal denken. Heerlijk bedankt, en uh, we volgen het nauwlettend, want we vinden het allemaal leuk. De cijfers zijn overigens terug te vinden als u uh, luistert naar uh, dit, uh, deze uitleg op nos.nl. Daar staat ook de ranglijst van de Nederlandse clubs... die dus wordt aangevoerd door ADO, Den Haag en Ahead Eagles. Ajax en AZ spelen met de minste Nederlanders in de basis. Sport en muziek tot 11 uur, bij NOS Langs de Lijn. To make your kiss incomplete When your mood is clear You quickly change your ways Then you say I'm untrue What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you I see the light of your smile Calling me all the while You are saying, baby, it's time to go First the feeling's all right Then it's gone from sight So I've taken out this time to say Hoeveel zijn als ik Stevie Wonder hoor en hij zingt... ...if you really love me, wil ik van Marcello Mesker weten... ...hoe het op de US Open is. Ja, Kiki Bertens, um, niet goed. In hele korte tijd 6-1, de eerste set verloren van de Chinese Yi Zeng. Uh, om een voorbeeld te geven dat het niet goed gaat, uh, 27 punten voor de Chinezen. 13 punten, dus minder dan de helft, voor uh, Bertens. Ja, het lijkt me dan zo'n typische set ook weer, waarbij die uh, Chinezen met die dubbelhandige backhand... Uh, de returns links en rechts in de hoeken peert. En dan nauwelijks rallies zijn en dus in no time die eerste set pakt. Uh, laten we hopen dat Bertens er nog wat van kan maken. Want ja, dat geeft vast geen lekker gevoel. Ze staat nu 1-0 voor aan het begin van de tweede set. Maar uh, geen sterke start uh, van Bertens. Uh, Um, voor Hazewel. Die is zojuist begonnen op baan 10 tegen die Frank Densevic, uh, die Canadees. Hij heeft meteen de service van Densevic en die is niet misselijk. Heeft hij meteen gebroken? Leidt met uh, 1-0. Staat nu voordeel, dus uh, wie weet kan hij daar uh, zijn voordeel pakken. Dus uh, Hazewel goed begonnen, pertens niet. Oké, okay, we volgen dat. Chris Horner heeft na een solo een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Guelta. Dan heb ik het uiteraard over wielrennen. De Amerikaan woont niet alleen de etappe, maar pakte ook de leiding in het algemeen klassement. Gio Lippens. Goedenavond. Ja Jack, goedenavond. Is hij na drie dagen de terechte leider? Uh, ja, de terechte leider. Het is wel een bijzondere leider. Hij is de oudste leider ooit in een grote ronde. Uh, de ene oudste die reed in uh, 2007 in de leiderstrui in Giro. Dat was een Italiaan Andrea Noé. En die was 38. Nou deze man is 41 jaar en 307 dagen. Dus bijna 42. En uh, daarmee is het wel een hele oude hoor. Dus uh, zeggen we met alle respect natuurlijk. Hè. Maar het is een hele bijzondere leider... Uh, hij is ook de oudste rit na dus in een uh, grote ronde. En de manier waarop hij het deed was toch eigenlijk heel verfrissend. Een beetje alsof het een jonkie is, onbevangen. Hij sprong gewoon weg uit het uh, peloton achter een paar koplopers aan in de slotklim. Hij ging ze voorbij en uh, nou ja, won toen uiteindelijk de etappe. En het interview dat hij naar afloop gaf, ja, dat moet je vanavond toch maar eens een keer ergens proberen terug te luisteren. Hij probeerde Spaans te praten. En ik weet niet of jij ooit de film Inglorious Basterds hebt gezien. Yes, sir. Waarin een, Italiaan probeert, waarin een uh, Amerikaan probeert Italiaans ja, te praten. Ja. Nou, zo sprak hij Spaans <laughs> correcto en uh, uh, piernas bien. En dat soort dingen. Prachtig. Ja, was het een lastige etappe? Nee, eigenlijk niet. Normaal gesproken ja, was het een hele lange vlakke aanloop in de richting van die slotklim van 4 kilometer. En ja, 4 kilometer tegen gemiddeld 5 procent, dat is niet al te lastig. Maar met name zo'n beetje in die laatste 40, 50 kilometer gebeurde er wel van alles. We hebben een flinke valpartij gezien. En achter die valpartij zat een groot deel van het peloton. En daar zat ook onder andere Bouke Mollema achter. Dus dat was grote paniek. Ook Wout Poels op achterstand, Johnny Hogeland op achterstand. We hebben wel meer klassementsrenners ook op achterstand. Achterstand gezien, onder andere Domenico Pozzo Vivo, een klein Italiaan. En uiteindelijk kregen die dat gat met het peloton wel weer dicht. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik even dacht aan een moment van wraak voor Alejandro Valverde. Want die reed met zijn hele ploeg op kop op het moment dat die valpartij gebeurde. En je zag in het begin dat ze gewoon toch even vol doorreden. En dat was natuurlijk de wraak voor die waaiere-etappe in de Tour waar Valverde pech kreeg. En waar Quickstep en Belkin hard hebben doorgereden. En daar Valverde eigenlijk uit het klassement hebben gereden. Het gekke is alleen dat uh, uiteindelijk na wat overleg met onder andere Luis Leon Sanchez, ploeggenoot van Mollema... Die zat wel in dat eerste deel van het peloton Spanjaard natuurlijk. Die zag je praten met, uh, met de Spanjaarden. En op een gegeven moment kwam er een gebaar van Valverde en van de mannen van uh, Movistar. Jongens, we gaan het even rustig aan doen. We laten die groep bijkomen. En ja, dat is toch wel opmerkelijk. Vertel even wat over de Nederlanders in deze derde etappe. Mollema, goed. Uh, twee keer dus uh, die ene keer achter die grote valpartij. En hij had ook nog eens een keer de ketting eraf in een bocht. Werd daar een klein beetje van de weg afgereden door een Italiaan. En uh, moest toen ook alweer gaan achtervolgen. Dat was ook meteen alle hens aan dek. Want al die uh, ploeggenoten van hem die kwamen, die lieten zich afzakken... om hem uh, uiteindelijk terug te brengen in het peloton. En dat was allemaal in de laatste, nou, 20, 15 kilometer. Maar Mollema werd uiteindelijk keurig zesde. Hij zat in een groepje dat vlak achter Chris Horner sprintte om uh, de overige ere... En uh, hij deed het gewoon uh, prima. Daar zat uh, Nibali, onder andere. Uh, nee, Nibali zat daar zelfs nog iets. Achterval Verder zat daarbij. Rodriguez zat daarbij. Oeran, Daniel Martins, Carponi. Nicolas Roche, de winnaar van gisteren. Ivan Basso. Allemaal mannen die daar achter sprinten met Nibali. En Mollema werd daar keurig zesde. Kijken we dan nog even naar de andere Nederlander. Dan is Laurens Stendam op de 21ste plaats geëindigd. Was ook eigenlijk wel prima. Wout Poels viel alweer tegen. Gisteren ook al op grote achterstand drie minuten verloren in de eerste aankomstberg op. En hij verloor nu alweer 2 minuten en 55 seconden. Dus van Poels moeten we echt geen goede dingen gaan verwachten in Spanje. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat Mollema er zo fris bij zit... Eigenlijk toch wel na die zware tour waarin hij een uh, zwaar bevochten zesde plek heeft uh, veroverd. Uh, blijkbaar heeft hij toch weer goed uh, hersteld. Wat staat uh, de renners morgen te wachten Gio? Morgen krijgen we weer een uh, etappe uh, die uh, op papier heet dat dan vlak te zijn. Maar als je naar het profiel kijkt is het net zo'n soort zaagtand. Uh, met constante kachtels naar boven en naar beneden. En uh, het gaat continu op en af. Maar er zitten weinig geclasseerde calls in. En op het einde krijgen ze weer een sprintje berg op. Het is zelfs minder uh, hoog en minder stijl en minder lang dan vandaag. Maar het wordt toch wel weer een lastige aankomst. Waarbij ik toch dan met name denk aan de sprinters die uh, in elk geval een beetje bergop goed kunnen verteren. Uh, misschien wel mannen als uh, uh, de wereldkampioen Philippe Gilbert. Want die hebben we toch eigenlijk nog niet echt gezien. Eindigde vandaag ook ergens daar in de middenmoot. Maar misschien dat die eindelijk eens een keer wat kan laten zien op die aankomst morgen. Heel goed. Is lekker weer in Spanje? Het is heerlijk weer in Spanje. 27 graden vandaag. Wel veel wind. Wind vanaf de oceaan. Maar ja, wat wil je, het noordwesten van Spanje daar heeft die wind alle ruimte. Ja, jij kan overal tegen. Dankjewel, Gio. <laughs> de wereldkampioenschappen judo zijn begonnen in Rio de Janeiro. Zo'n 800 judoka, judoka's uit 124 verschillende landen verschijnen op de Tatami. Twee Nederlanders wonnen eerder goud in de Braziliaanse stad. Wat dacht u van Geesink in 1965 en Ruben Haukes in 2007. Maar de Nederlandse lichtgewichten kwamen vandaag niet zo ver in Rio. Een bijdrage van Matthijs Westraten. De start van dit WK was er een in Mineur. Twee Nederlandse mannen, Jeroen More en Mikos Salmine in de klasse tot 60 kilo. Moren is de ervarenste van de twee, maar voor hem eindigt het toernooi al na vijf minuten judo. Hij verliest met een halfpunt en een juko van de Israëliër Arshansky. Ja, weer tegen hetzelfde jongen als vorig jaar, spelen. Weer eerste honden, weer verliezen. Ja, aan balen. Je kwam net de mat af, je ging eerst eventjes naar achteren. Even stoom afblazen? Ja, ja dit moet gewoon eerst eventjes bezinken. En dan, uh, dan ben ik weer een beetje aanspreekbaar, zeg maar. Was jij net zo verbaasd als wij? Want je ging hartstikke lekker van start. Ja, het begon goed, inderdaad. Maar op een gegeven moment... Uh... Veranderde hij iets in zijn tactiek. En dat, uh, ja, dat heb ik gewoon heel slecht opgelost. Wat deed hij? Uh, nou, hij begon wat opportunistisch te judoen. En uh, nou, hij ging meer die schouderworp opzoeken. En vanuit een andere pakking eigenlijk. En dat was het vooral. Want daardoor kwam ik niet meer aan mijn eigen pakking toe. En uh, ja, dat deed ik gewoon niet slim. Ik bleef te lang vasthouden aan wat, wat ik in mijn hoofd had. Terwijl dat niet lukte. En... Uh, ja, toen kwam hij gewoon een aantal keer door met die schouderworp. Die kon ik nog wel redelijk ontwijken. Alleen toen één keer buiten de mat ontspande ik een beetje. Toen dacht ik dat het matee zou zijn. En toen, uh, ja, toen scoorde hij Sari. En uh, ja, dat kon ik niet meer terughalen. Dan de tweede en laatste Nederlander van vandaag. Mikos Salmine. Salmine wint zijn eerste partij van de Tsjech Petrikov. Ik heb, uh, dit is nu de derde keer geloof ik van hem win. En uh, ja, ik ben nog één keer uh, op, de, op, uh, op de Grand Prix in Rotterdam moest ik de eerste pot tegen hem en toen had ik binnen 30 seconden verloren. Dat was echt heel slecht toen. Maar nou, sindsdien niet meer van hem verloren. Het is, uh, ja. Maar in de tweede ronde gaat het mis voor Salmine. De Mongoliër Gambat is eenvoudigweg veel te sterk. En dan is de teleurstelling groot. Dit is het geluid van Salmines hoofd tegen de muur. En dit ook. Mikos, ik heb zelden zoveel stoom met iemands oren zien komen. Ja, het is even niet anders. Ik, uh, ik had gewoon, ja, ik heb hem hier zo hard voor, uh, ja, hoe zeg je dat? zo hard voor getraind. En dan, dat je dan de tweede ronde wel gewoon eruit gaat. En die jongen die is wel echt enorm sterk. Dat moet ik wel toegeven. Ja, dit is gewoon, uh, ja, dit is een toernooi waar je echt je hele leven gewoon voor traint. Dit is een van de einddoelen in een carrière. Om hier, hier te staan. En om hier gewoon te presteren. En ja, ik wil niet zeggen dat ik nu klaar met mijn carrière ben natuurlijk. Spelen in Rio is het einddoel. Maar ja, zo'n WK, ja. Nu is het ja, klaar al. Vroeg naar huis. Ik zag je net een paar keer met je hoofd tegen een muur bonken. Met je voeten de woede eruit. Hoe gaat dat nu de komende uren? Ja, teleurstelling is groot, zou zeggen. De teleurstelling is gewoon groot. Voor de rest, ja, het, het leven gaat door. Dan nou maar de blik op morgen. Dan verschijnen er hier in Rio twee Nederlandse dames op de mat. In de klasse min 52 kilo. Birgit Ente is de routinier en tevens outsider. Miranda Wolfslag is debutante op het WK. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat? Spannend? Ja, heel spannend, maar uh, wel leuke spanning. Ik heb echt heel veel zin in, dus uh, ben benieuwd. Ja. Ja. Ja. Is die spanning, ik kan me voorstellen dat is ook nieuwe spanning. Het is voor het eerst dat je op dit podium uh, gaat acteren. Um, kun je daar ook een beetje een vorm aan geven? Heb je daar al een beetje een plek voor gevonden, voor die spanning? Hoe, hoe daarmee om te gaan? Ja, aan het begin, gelijk te ik het hoorde, was natuurlijk gelijk helemaal van, oh ja, toen voelde ik gewoon heel erg. Maar op zich gaat het nu goed. Uh, ik heb het onder controle, dus uh, ja. Wat wordt jou, jouw doelstelling eigenlijk dit WK? Uh, ja, op zich uh, ja, ik vind ik het natuurlijk al fantastisch om te staan. Dus ik ga nu gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. Ik bedoel, ja, diegene die er staan, je kent ze allemaal. Uh, maar het is niet onmogelijk, dus ik ga gewoon zo ver mogelijk proberen te komen. Ja. Morgen om drie uur Nederlandse tijd. Dan gaan we hier in Rio van start met dag twee van de WK Judo. Met hopelijk wat meer Nederlands succes dan vandaag.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 weddenschap afgesloten. Hoe heet dat nummer nou? Maar dat heette dus echt Hohe hey van de Lumineers. Een folk rock band uit de Verenigde Staten. Voetballer Ismo Forstermans verbaasde de voetbalwereld afgelopen weekend. Hij stond een week onder contract bij Jupiler League Club Dordrecht. Forstermans debuteerde op vrijdag en scoorde meteen. Maar twee dagen later levert hij zijn contract alweer in. En beëindigt Forstermans meteen zijn voetballoopbaan. Zo'n beslissing vraagt natuurlijk om een toelichting. Nou, eigenlijk is het een uh, heel makkelijk besluit. Om het toe te liggen, want uh, het is gewoon uh, dat ik er niet heel veel zin meer heb om uh, dagelijks op het veld te staan. Ja, had je dat van tevoren. Kijk, je gaat naar FC Dordrecht toe met, uh, uh, met de intentie daar weer lekker te gaan voetballen. Ja, had je van tevoren daar geen rekening mee gehouden? niet over nagedacht van moet ik dit nog wel doen? Uh, tuurlijk is dat, uh, is dat wel aan de orde geweest. Uh, alleen is het ook zo dat ik op het moment dat ik bij Dordrecht erin stap, toch nog wel mezelf een kans wil geven. Om, uh, om toch weer een doorzet te maken. Maar na een paar dagen trainen daar zo... Uh, komt toch weer dat gevoel terug wat ik eerder al heb gehad. Want het is niet een beslissing die ik uh, zomaar neem natuurlijk. En ja, dan komt dat gevoel weer terug. En dan uh, is het toch tijd om uh, een knoop door te hakken. Ja, wanneer is dat moment uh, geweest? Kan je dat uh, echt aanwijzen? Nee, het is moeilijk om uh, specifieke momenten aan te geven waarin... Uh waarin dat besluit is genomen, maar het speelt al een tijdje. Het is niet dat ik uh, met dit uh, besluit uh, ben gekomen opeens uh, van de week. Uh, het speelt al heel lang wat dat betreft. En, uh, ja, ik vind het wel jammer dat het, het zo ten koste van Dordrecht moet gaan. Want uh, Net als Marco Bogus die haalt me toch daar naartoe. Uh, de club uh, vangt me gewoon hartstikke goed op uh, helemaal niks mee te, met Dordrecht op zich te maken. Maar vind ik vind het wel heel jammer dat het dan ten koste van Dordrecht gaat dit. Want hoe heeft de club gereageerd? Maar ja, een beetje ja, vooral verbaasd uh, eigenlijk hoe bijna iedereen heeft gereageerd erop. Uh, verbaasd, uh, van zagen het niet aankomen, uh, waarom? Veel vraagtekens, Had uh, je toch wel bij mensen achter. Ja. Want had jij toen je met uh, FC Dordrecht in gesprek was laten weten van nou ja, de motivatie is er misschien niet uh, heel hoog? Uh, nee, ik heb het niet zo uh, door laten schemeren dat het uh, eventueel zou kunnen gebeuren. Maar het was ook niet mijn bedoeling om... Uh, om dit zo te laten gebeuren. Want ik wou er wel echt, een, uh, echt weer een kans gaan geven en een doorzet erin te maken. Maar ja, het gevoel bleef uh, toch overheersen. En dan moet je ook eerlijk zijn naar jezelf en naar Dordrecht toe. Ja. Want wat was jouw plan toen jij naar Dordrecht toe ging? Mijn plan was om uh, lekker te gaan voetballen. Ja. Maar is dat door blijven voetballen in de Jupiler League of een jaartje Jupiler League in de hoop weer terug te keren naar Eredivisie? Uh, nou ja, dat, vond ik altijd, dat vind ik moeilijk om dat aan te geven, want in de voetbalwereld weet je natuurlijk nooit waar je gaat belanden. Maar de bedoeling was wel om lekker, in ieder geval lekker te gaan voetballen en dan weer verder te gaan kijken. Ja, en Wanneer heb je de knoop doorgehakt dit besluit te nemen te stoppen bij uh, FC Dordrecht? Uh, ja, vorige week eigenlijk. Uh, ik weet eigenlijk niet precies meer wanneer, maar uh, dat was in de loop van vorige week. Ja. Je bent 24, betekent dit wel dat het einde topsportcarrière uh, voor jou is? In principe is dat wel sowieso dat het einde voor de topsoort betaald voetbalcarrière is, ja, ja. ja. Want je hebt aangegeven je maatschappelijke carrière voorop te stellen. Um, hoe gaat dat eruit zien? Wat zijn nu je plannen? Nou ja, het is zo als je stopt met voetbal, dan wordt het al gauw maatschappelijk genoemd, uh, dat je in de, in de maatschappij verder gaat. Uh, op het moment ben ik me vooral gewoon aan het oriënteren op van alles. Uh, op een studie, bijvoorbeeld, uh, om een studie te gaan volgen. Hoe heeft het team eigenlijk gereageerd? Heb je nog contact gehad met uh, sommige jongens? Ik heb met een paar jongens nog contact gehad, ja, maar uh, ja, die reageerden ook verbaasd. Uh, zo van proberen over te halen van ja, waarom, waarom zou je dat doen? Uh, gewoon lekker voetballen, blijf gewoon lekker bij. Maar uh, ja, en eigenlijk was mijn keuze op dat moment ook al gemaakt. Dus uh, ja, het zit je er nog een beetje aan het denken misschien. Uh, en het vleitje dat ze je erbij willen houden. Maar het is niet zo uh, dat dit mijn keuze heeft beïnvloed, want die keuze uh, had ik al gemaakt. Ja, je hebt één wedstrijd gespeeld. Had je niet het gevoel van nou ja, laat ik het nog, nog even een kans geven, nog een tweede, een derde, misschien een vierde wedstrijd uh, geven? Um, nee, nee. Het is wel echt. Uh, qua keuze is het wel heel definitief geweest voor mij gelijk. Uh, het is niet zo dat ik dacht na de doelpunt: van uh, hey, ik ga nog, uh, nog een paar wedstrijden spelen, want het is toch wel leuk zo. Ja, natuurlijk Het heeft heel veel leuke en positieve dingen, het voetbal zelf. Maar er zijn ook gewoon uh, dingen waar ik klaar mee ben. Ja, en wat zijn dat voor dingen waar je klaar mee bent? Nou, het is gewoon dat ik niet elke dag. Uh, ik kan niet opbrengen om dat te brengen wat ik elke dag zou moeten brengen. Er zijn hoop brengen in een zin, maar uh, ja, zo is het wel. Ik, uh, het kost gewoon veel energie, kost veel moeite om een bepaald niveau te bereiken. En ook om bijvoorbeeld fit te blijven. En je moet er toch voor 100% mee bezig blijven zijn. En je moet ook eerlijk zijn naar jezelf als, dat niet meer, als je dat niet meer kan opbrengen. Ja. Want ben je het plezier het spelletje. is uh, dat verdwenen? Nou ja, plezier is nooit helemaal verdwenen natuurlijk. Dat, dat kan ook niet. Maar we, het essentiële is wel weg, dus uh, wat dat betreft uh, is daar de keuze ook voor op gebaseerd. En uh, laat je je voetbalschoenen nu definitief in de kast liggen of ga je nog op een amateurbasis verder voor het plezier? Uh, nou ja, ook daar ben ik me op aan te oriënteren. Betaald voetbal gaat het dit seizoen sowieso niet worden. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ik dit, hele, dit jaar niet ga voetballen, nee. En hoe zien nu jouw aankomende weken eruit? Nou ja, vooral uh, oriënteren, kijken, kijken wat ik ga doen. Uh... Ga ik die studie oppakken? Welke studie ga ik precies doen? Uh, ga ik misschien wat anders doen? Daar gaan we nu naar kijken. Volgende dat. Isma hoorde u in gesprek met Maxime Horsels van RTV Rijmond. Op de tweede dag van de week aan Roeien in het Zuid-Koreaanse Chingju zijn de achter naar de herkansingen verwezen. De mannen acht stelden teleur met plaats drie achter Duitsland en Polen. De vrouwen acht eindigden als vierde in de series. De lichte vier zonden bij de mannen en de lichte schiveuze Inge Jansen plaatsen zich direct voor de halve finales. En in de niet-Olympische klasse lichte vrouwen dubbel vier haalde de Nederlandse ploeg met overmacht de finale. De voorsprong op nummer twee Italië bedroeg ruim elf seconden. En de Björn Kuipers is door de Europese voetbalbond UEFA aangesteld voor de wedstrijd tussen Pauk Saloniki en Schalke 04. Morgen in de play-offs van de Champions League. De heenwedstrijd in Gelzekirsje eindigde in 1-1. Hij hoeft niet te bang te zijn voor het grote tumult op de tribunes. Want het publiek wordt niet toegelaten vanwege een straf van, voor Pauk. En vrijdag 6 september fluit Kuipers de wk kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Montenegro. Die Kuipers doet die het dus voorlopig uitstekend. En dan een ontslag in het Duitse voetbal, want uh, daar is een coach eruit gegooid. Trainer Bruno Labadia is uh, al na drie competitieronden in de Bundesliga op straat gezet bij de VfB Stuttgart. De Duitse club begon ambitieus aan het seizoen, maar is na drie nederlagen nog puntloos. Zondag gingen de Schwaben met 2-1 onderuit bij FC Augsburg. Badia was sinds december 2010 in dienst van Stuttgart... en Stuttgart heeft nu oudspeler Thomas Schneider aangesteld... als de opvolger van Badia. We gaan weer terug naar de US Open. Uh, regent het of regent het niet? Wordt er getennist? En hoe gaat het met de Nederlanders? Veel vragen, alle antwoorden van Marcelo Meske. Ja, er wordt weer volop gespeeld. Het waren een paar spartjes, stelden niet veel voor. Nadal op het Tartar Ash Stadium, dat hele grote stadion met bijna 24.000 toeschouwers. Speelt tegen de Amerikaan Ryan Harrison. Nou, die Amerikaan heeft niets in te brengen. Het staat 6-4, 6-2 en 4-0 voor Nadal. En wat me dan zo opvalt, als je die statistieken van bijvoorbeeld die tweede set ziet... is dat hij heel vaak naar het net gaat en dan bijna 90 van de punten daarvan wint. Dus Nadal, die we kennen van het gravel, van het uh, goede verdedigende tennis... die staat hier gewoon heel, heel goed te spelen. Aanvallend, uh, goed defensief goed, haalt alles. Nou, mentaal is hij altijd een van de sterkste. Dus kortom, een echt groot grote favoriet hier, dan als tweede geplaatste Spanjaard Nadal. Op weg naar een plaats in de tweede ronde. De Nederlanders, Kiki Bertens, ging niet goed in die eerste set... tegen de Chinese Yi Zheng. Ze vloor die set in no time met uh, 6-1. Haalde maar 13 punten en de uh, Chinese 27. Dus ze kwam er niet aan te pas. Tweede set... Ietsjes beter. 3-1 voorsprong. Nou, die heeft ze zo even weer ingeleverd. Het is daar 3-3. Dus ja, ze, ze klamt zich vast. Zoals we dat wel kennen van Kiki Bertens. Ze is een uh, vechtsjas. Uh, kan ook vaak wedstrijden met lelijk tennis winnen. We weten dat ze niet heel veel vertrouwen heeft. Want in aanloop weinig gewonnen. Dus dat betekent dat ze dit uh, echt op haar vechtersmentaliteit moet winnen. En uh, ja, maar moet uh, proberen vast te houden. Ik ga kijken of dat lukt. 3 gelijk uh, zal een beetje gelukt moeten hebben in deze tweede set. Robin Haase leidt met een break tegen de Canadees Frank Densewits. 4-3 staat het. Maar het was heel slim van Haase om meteen de openingsgame van die Canadees te pakken. Ik weet niet of die bij de loting ook koos om te ontvangen. Dat zie je steeds vaker in het mannen tennis. Want ja, dan begint de sterke serveerder. Is nog niet helemaal warm, niet helemaal los. En dan heb je vaak je beste kans om te breken. Nou, dat deed Haase. kwam meteen 1-0, 2-0 voor. En houdt nog steeds die breakvoorsprong vast. Dus gewoon doorzetten zou ik zeggen. En dan op weg naar die eerste set Het gaat natuurlijk wel om drie gewonnen sets. Maar voorlopig hazengoed. Uh, Kiki Bertens, nou shaky. Ik weet niet of ze het gaat redden. En Nadal op het randje van de tweede ronde. Dankjewel Marcella. Dan de uitslagen van de voetbal van vanavond. In de Jupiler League. Jong Ajax tegen FCM'en 1-1. Jong Twente tegen FC Den Bosch 0-0. En in de Premier League een kraker. Manchester United tegen Chelsea. Alleen geen doelpunten. 0-0. En in Spanje wint Real Madrid ten oude noot van Granada. Een wedstrijd met veel gele kaarten. Een goal in de tiende minuut van Benzema. Beslist de wedstrijd, wel of geen buitenspel. Daar wordt nog lang over gediscussieerd, maar in ieder geval wint Real. En dan Giorgino Renaldem en Zakaria Bacalli. Die reizen morgen met PSV mee naar Milaan... voor de return in de playoffs van de Champions League tegen AC Milan. Het is nog steeds onzeker of zij woensdag kunnen aantreden... in de tweede duel met de Rossoneri. Trainer Filip Cocu, Test Wijnaldem en Bakkerli morgenavond. Nog een keer tijdens de training in San Siro. Die grotendeels besloten zal zijn. Dan hebben we natuurlijk het oog op morgen. Direct vanaf 11 uur. Morgen natuurlijk weer langs de lijn. Uh, vanaf 10 uur morgenavond. En uh, ja, woensdagavond dan die kraken tussen AC Milan en PSV. Het oog op morgen wordt gepresenteerd door Eva Jinek. Wij horen elkaar ongetwijfeld binnenkort wel weer terug. Dag. Leven, het ons kent ons en het verzet tegen de arrogantie van Hollanders. Over de Bourgondische keuken, de joviale bestuurders en de invloed van meneer Pastoor. Deze week staat Villa WPRO tussen half 4 en 4 in het teken van Limburg. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De opera start het nieuwe seizoen met Siegfried... vanaf 31 augustus in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker van Richard Wagner via dno.nl. Dit is Radio 1.